Inderdaad, de krocht moet gerenoveerd worden, maar er moet, er moet een onderdeel zijn van een geheel. Dus dat je, waarbij alles in één keer gedaan wordt. Waarbij de stoepen weggaan, waarbij fietspaden en wandelpaden worden aangelegd. Waarbij bankjes, bomen, et cetera, worden gedaan. En niet alleen de krocht. En na vier uur geen auto meer in het dorp. Dank u wel, mevrouw van der Veld.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 Wapen en daarna mevrouw Koper. Daar ben ik er overheen. Ja, wat social zandvoort betreft... Uh, moet het gewoon de komende vier jaar... moet het uh, gerenoveerd worden. Punt. Dat is Punt. Kort, kort en duidelijk. Dank u wel, mevrouw Koper.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 In de stemwijze die alle partijen hebben ingevuld... staat heel nadrukkelijk de stelling genoemd van... gebouwde eh, gebouwde Krocht moet dringend gerenoveerd worden. En alle partijen die hebben daarop gezet, eens. Dus ik denk dat dat eh, zeg maar, in de onderhandelingen die we eh, de komende jaren zullen voeren... Eh, ten aanzien van beschikbaarheid van financiële middelen... dat het geen enkel probleem mag zijn dat dit nu echt zijn beslag gaat krijgen. Dank u wel. We gaan even naar de overkant. Meneer Kuipers.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 ook uh, meegenomen wordt uh, dat men gaat studeren op wat zou je dan uh, aan het gebouw uh, moeten toevoegen... om ook de vernieuwingen in theater uh, ook hier gestalte te krijgen. Dat je dus niet weer veroordeeld bent om terug te gaan naar frescati en dat soort theater in Amsterdam... als je uh, terecht wil voor experimenteel theater. Dank u wel. Eerst meneer Peters en daarna meneer Berens. Ja, meneer Berens, neemt die kwalijk. Daar meneer Kuipers. Oh.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 En het wordt alleen maar slechter in Zandvoort. U bent niet De uitstraling wordt slechter. Uh, kijk als je lift. naar de Haltstraat. Het is echt een afbraakstraat geworden. Het is. Uh, de, uh,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 ...geen weer kan worden. Dus we kunnen... De... Sorry, sorry, omdat we net over de grettenbouw hadden. De kroch bedoel ik. <laughs> uh, <laughs> dank u wel, dames en heren, voor de reacties. Het was een uh, reserveverstelling van ons... ...en hij heeft behoorlijk wat tof opgeleverd. We gaan uh, even pauzeren... ...en we gaan naar de muziek verder... ...en dan kunt u zich presenteren in twee minuten tijd. Dank u wel.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 mij zien. in blauw verlichte We zijn nog steeds live bij de raadsdebat van Zierum Zandvoort in de gemeentehuis Zandvoort. En dit is natuurlijk onderweg van de enige echte Abel. Wachten we wachten dat ze weer gaan beginnen. Tot die tijd gaan we nog even door met een klein muziekje. De is van de wereld de scène. Nog even een minuutje wachten en dan gaan we verder met de, de rad debat. Je luistert eens naar ZFM Zandvoort 106.9 of Zigo Kanaal 40 of tune in via www.zfm-live.nl.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 En ik ben er zelf ook een beetje bij betrokken. De bodus bedankt voor het koffie en water. De presentatie Joop bedankt. Gilles Kok bedankt. En ja. Geli Rutte bedankt. En de gemeente Zontwoord bedankt voor de ruimte. Prettig weekend. En ga volgende week vooral stemmen. En vooral stemmen. Jeugd ook.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 Maar snel verder met Bluff, zoutelanden, futuring. Uh, Kijk, aan net. Dit is ZFM Zandvoort. 106. ww.ziefmstreeplijf.nl. Er to the